We are embarked on a long journey. We hebben zoveel es geschafft, we schaffen het. Money, money, money! Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? <laughs> Dames en heren, welkom bij opnieuw een nieuwe uitzending van De Blauwe Tegen, ook in samenspraak met de Batavia podcast. Uh, ik zit hier vandaag heerlijk in de zon met Erwin Wolf. Erwin, welkom. Ja. En vandaag gaan we met elkaar dit boek bespreken wat we hier hebben. De Bouwmeesters van Europa van Thomas Wood. Ja. Erwin, even voor de, voor de mensen die jou, die jou niet kennen, uh, vertel eerst even ook iets over, over jezelf ook. Ja. ja, goed, ik ben, uh, ik ben Erwin Wolf. Ja. Ik woon in Leuven. Ik, uh, ik ben computerprogrammeur. Ja. Uh, zeg maar, het, uh, het onderwerp is mij zeer genegen, on ondanks dat het mijn vakgebied is niet is. Ik, heb, uh, ik, probeer vanuit, uh, ja, ik probeer al vanaf 2010 het boek te vertalen. Uh, en dat is ja, eigenlijk zeg maar, sinds 2016 eigenlijk in gang gekomen. En uh, zeg maar, nu ligt er een mooi zeg maar, resultaat. Uh, ik ben toch ook wel benieuwd, want, uh, ook om ook, er ook, ook een beetje wat meer achtergrond ook in te krijgen. Uh, je hebt natuurlijk, want op een gegeven moment je komt je natuurlijk toch met zo'n boek in aanraking. Hè? En je zei net al van nou, dat had ook wel ook wat, wat impact voor je. Uh, ja. uh, ook voor de, voor de mensen die ook Thomas Woods verder ook niet kennen. Uh, kan je daar ook wat meer over vertellen? Um, ja, kijk, ergens in 2009, eind 2009, zeg maar, was ik in een, een Apeldoornse boekhandel. Toen woonde ik nog in Nederland. En uh, ik was een beetje, zeg maar, aan het gasttuinen op de filosofie-geschiedenisafdeling, zeg maar. Want zeg maar, ook filosofie naast geschiedenis is mijn onderwerp wat mij zeer genegen is. En ik, en ik was een beetje aan het gasduin en ik kwam zeg maar, bij toeval zeg maar, de Engelse versie van het boek tegen. Um, ja, ik weet niet of het helemaal toeval was, maar um, ik, uh, ik pakte het vast en ik begon een paar bladzijden te lezen. Ik vond het interessant. Ik las nog meer en uh, ik, ik vond het nog interessanter. En uh, uiteindelijk kwam medewerker van de bibliotheek, ja, niet van de bibliotheek, van de... Van de boekhandel die kwam bij me en zei van, van meneer het is hier geen bibliotheek en zeg maar toen, nou, toen heb ik het gewoon boek gewoon gekocht en mee naar huis genomen en gelezen zeg maar um, nou, ik was direct enthousiast over het boek ik, ik had het begin 2010 ja, meteen uit hè. Je had, um, maar door een ja, persoonlijke tragedie zeg maar um, heb ik het toen niet kunnen vertalen want ik had direct concrete plannen met vertalen en, en dergelijke um, het zou praktisch ook niet gelukt zijn, denk ik, omdat de Blauwe Tijger niet, uh, niet bestond. En ik weet niet of een andere uitgeverij dat manuscript zou hebben geaccepteerd. En daarna, in 2016, lukte het plots om de vertaalrechten op te kopen. En toen ben ik na een paar maanden, uh, ja, een paar maanden zoeken, een paar, een paar maanden denken over de juiste aanvliegroeten. Ben ik uh, ja, begonnen met vertalen en dat is, zeg maar en nu ligt er een mooi boek. Ja, nu ligt er inderdaad een, uh, een mooi boek. Nou kan ik mij, nou kan ik mij voorstellen, want er zijn natuurlijk een heleboel uh, een heleboel mensen inderdaad die dan ook zo'n boek ook zien liggen ja. en die dan denken van, nou ik heb bijvoorbeeld ofwel onvoldoende verstand van de Bijbel, ik heb onvoldoende verstand ook verder ook van het van het geloof. Uh, is, dit, is het boekje voor, kunnen we dat ook zeggen, is het een mooie introductie in die zin? Was dat toen jij ook het boek pakte, was dat ook een mooie introductie er ook in? Ja, toen ik het boek pakte, zeg maar, was ik zeg maar, een beetje weer onder invloed van mensen die op mijn pad waren toegekomen, weer, zeg maar, weer aan het teruggaan naar de kerk, zeg maar. Eigenlijk was ik toen een typische liberaal, met, nou ja, die typisch liberaal, maar ook met een persoon met de typische liberale ideeën over de middeleeuwen, van achterlijk en ja goed niet echt heel veel ontwikkeling. Hè? zeg maar toen ik het, um, het boek op mijn pad kwam zeg maar toen, toen toen zag ik al direct toen toen ik erin bladerde dat het voor mij toegevoegde waarden had zeg maar het is ook de kracht van het boek is ook denk ik dat het geen geen theologisch werk is hè? zeg maar het is heel ja er komen natuurlijk wel godsbewijzen in voor waar we misschien nog op terug gaan komen, komen we zeker nog terug. ja um, maar het is het is in de opzet geen nieuwe Bijbelexegese of iets dergelijks het is een opzet een hele concrete praktische geschiedenisles over ja zo het begin van de feitelijk het begin van de middeleeuwen het begin van europa ook als continent als beschaving als uh, als plek op de wereldkaart hè? zo van wauw daar ligt daar ligt europa zeg maar dat is ze, uh, dus dat beschrijft het boek feitelijk. Ja, laten we inderdaad ook wat verder ook en ook wat dieper ook in het boek, uh, in het boek duiken. Ik heb het zelf ook, uh, ook gelezen en uh, wat je gelijk ook leest, eigenlijk ook in het begin ook van het boek, is... Gelijk ook de val van Rome. Hè? Dus ja. uh, wordt in het begin wordt, uh, heb je natuurlijk de inleiding en dan daarna de val van Rome. Daar begint eigenlijk ook de het begin ook van de uh, van de kerken. Kun je daar kun je daar ook wat meer ook over vertellen? Ja. Wat er eerst gebeurd is, hè, zeg maar, is dat ze op een gegeven moment Rome is gevallen. Hè? Zeg maar, er zijn burgeroorlogen, decadentie, ziektes, noem maar op. De generaals die uh, zeg maar de zeg maar de keizer vermoorden en dergelijke. Ik denk, uh, zeg maar, dat is allemaal gebeurd en zeg maar, Europa ligt in puin. Europa zit op het beschavingsniveau van Afrika feitelijk. Hè? En er staat nog maar één instelling overeind. Dat is de kerk. En die is redelijk, nou ja, redelijk succesvol gezien de omstandigheden. Omdat ze hebben de kerk het opbouw van de Romeinse Rijk ze hebben gekopieerd en toegepast op de eigen instellingen. Hè, zeg maar. En dan begint het, begint het boek zeg maar, met gewoon heel eenvoudig met monniken die bijvoorbeeld de. Dus hebben theorieën tot landbouw zeg maar, euh, bewaard. Als de kerk er niet was geweest, dan waren de. Ze hebben de theorieën over landbouw waren ook simpelweg niet, ja, niet of minder goed zeg maar, behouden gebleven. Hè. Ja, want, uh, want ook, ook om even ook, uh, ook toch ook wel ook wat meer ook terug naar die barbaarse periode ook te, te gaan. Hè? Want door barbarisme ging natuurlijk ook het Romeinse Rijk ook mede, ja, mede, mede, mede, mede kapot. Uh, hoe belangrijk ook was er dat er toen, na die periode ook van barbarisme, dat er ook orde ontstond? Uh, dat, dat was heel nodig, hè? Zeg maar, want er waren regelmatig invallen vanuit het zuiden, vanuit het oosten, vanuit het noorden. Zo van, je hebt bijvoorbeeld, het boek geeft het voorbeeld van, uh, uh, zeg maar dat de gemiddelde viking die vanuit het noorden inviel, zeg maar, zeg maar de bijnaam Schedelspleiter had, zeg maar, en dat het geen, de geen uit de lucht gegrepen... Uh, uh, ja, de bijnaam was, hè. Vanuit het oosten had je de, de Hongaren, zeg maar, hè, die uh, Europa binnenvielen en de boel leegplunderden. Vanuit het zuiden had je de, op een gegeven moment de moslims, die, zeg maar, die eveneens een, een, een aandeel in de chaos opeisten. En in, in die setting, hè, zeg maar, die chaos en daar was de katholieke kerk dan hè, bijna door God gezonden als het ware. Mm -hmm. Ja, want, want inderdaad, want er wordt dan in, hè, er wordt in ieder geval dan ook naar, naar orde wordt, worden gezocht. Hè. We, hebben, we hebben natuurlijk ook eerder, voor de mensen die het ook niet weten, we hebben, ik heb eerder ook nog met Thomas Wits ook nog een kerstperso ook gemaakt over orde en uh, of nee weer een uitzending daarna, over orde en chaos. Um, en, je ziet dus ook hier ook weer, en dat beschrijft ook Thomas Woods natuurlijk ook in het boek, hoe belangrijk dat ook is. En dat dat ook echt de eerste bouwsteen is voor later ook een heleboel instituten die we nu nog steeds zo kennen. Ja. En, uh, want, want, want wat zijn nou voorbeelden ook uh, van alledaagse dingen die, uh, die je daarin ook ziet? Uh, Poeh, jeetje, zeg maar. Dat, uh, dat is eigenlijk heel veel, hè? Zeg maar, dat is dat, dat stuk onderwijs, gezondheidszorg. Dat is ook, uh, zeg maar, ook onder invloed van de kerk. ontstond ook de eerste systematische sociale zekerheid. Hè? Zeg maar, dat is, uh, wordt wel eens vergeten. Zeg maar, hè? Er zijn een tal van mensen die, die, die graag de sociale zekerheid toe-eigenen. Toe zeg maar, maar de eerste die daarmee kwam, met het idee kwam, zeg maar, om dat een beetje te, te systematiseren. Zeg maar. Dat was de katholieke kerk. Het boek beschrijft ook hoe hoe zeg maar, internationaal recht feitelijk vanuit katholieke hoek zeg maar, geïntroduceerd werd. Zeg maar, en het boek beschrijft op, uh, op vrij plastische, uh, duidelijke wijze hoe, hoe bijvoorbeeld barbaarse praktijken in, in Europa toen werden, zeg maar, werden onder druk van katholieke ideeën werden, zeg maar, werden afgeschaft feitelijk. En er een soort systematisch, uh, een systematische rechtspraak uh, kwam. Dus je kan eigenlijk ook wel zeggen dat, dat daar ook in ook weer de kerk ook een soort van, van voortrekkersrol daarin ook weer Zeker, ja. ook daarin uh, inspeelde. Het boek beschrijft ook en uh, ik denk dat dat ook ontzettend interessant is de relatie ook tussen technologie en de kerk en ook met betrekking uh, tot klozen. Vooral de monniken worden neergezet zeg maar als eerste nerds van de geschiedenis op een gegeven moment heb je de uh, ja, orde zeg maar die dan met technologie bevorderen zeg maar je ja, de metaalbewerking hè. het boek geeft dat hele concrete voorbeeld van metaalbewerking zeg maar dan op een gegeven moment kopiëren uh, zeg maar de, de monniken teksten zeg maar er wordt steeds gesystematiseerder en gesystematiseerder je hebt uh, ja, landbouwtechnieken zeg maar hè. in het hele begin was europa uh, totale chaos en het is een klein wonder dat zeg maar vanuit die chaos zeg maar van de de rust en orde is gecreëerd om die die technologie en die technieken zeg maar tot weer tot een tot een bloei te laten komen uh. kunnen we ook kunnen we ook zeggen want wat je wat je heden ten dagen natuurlijk ziet is dat uh, vanuit Silicon Valley, dat altijd de garageboxen, uh, uh, dat, dat, dan wordt het altijd als een soort van symbool ook gebruikt van nou, hier vandaan vond, uh, vond, uh, vonden computerrevoluties bijvoorbeeld plaats. Ja, ja. Kunnen we ook zeggen dat de closers in die zin de eerste, uh, ja, de garageboxen van de tijd waren? Ja, je, zeker, het boek beschrijft zeg maar de closers de als de meest efficiënte economische eenheden van hun tijd. Hè? Van de monniken die zichzelf, uh, ja, ze hebben anoniem een beetje, anoniem vaak zeg maar zichzelf opofferen voor het uh, voor het grotere goed zeg maar zonder die zonder die talloze naamloze mensen zeg maar was uh, was on onze beschaving ook nooit opgebouwd geweest okay. maar we hebben dus uh, dus we hebben we hebben uh, ook ontzettend veel vlieg uh, vliegtuigtechniek... wat natuurlijk ook vanuit vanuit die kloosters ook wordt uh, wordt wordt vorm, wordt vormgegeven kan je daar ook wat meer uh, wat meer over vertellen want er wordt altijd een beeld geschetst van van dat dat eigenlijk de vliegtechniek dat dat eigenlijk pas opkwam in de industriële tijd in de industriële revolutie. Ja. ja. dat is natuurlijk een heel concreet voorbeeld waarbij zeg maar de, de, of, de waarbij de, uh, de toename van van wetenschap zeg maar gecombineerd wordt met de toename van technologie. Hè? En, en dan heb je in zo'n klooster zo'n uh, zo'n plaats van gebed en contemplatie. Je hebt natuurlijk alle rust en alle alle middelen voor je, zeg maar, om, de, om te bestuderen, zeg maar, zo, is complex als vliegtechniek, inderdaad, te bestuderen en wat praktischer uit te werken. Hè? Zo, het werd uh, toen nog, ja, in de middeleeuwen werden natuurlijk uh, geen 747s gebouwd, hè? De, maar, maar er werden al, zeg maar, een la, we zeggen, tijdens de middeleeuwen al, zeg maar, modellen gebouw, gebouwd die dan dus die dan later zeg maar model stonden voor de de brothers Wright hè, zeg maar die die de, die wel voor het eerst vlogen, verkijken ja. heel erg veel mensen zich er ook op, dus ja ik denk het ook, de, ook omdat omdat mensen keken natuurlijk toch naar de materiële toestand ook van van nu en ook alle alle rijkdom die we hebben, um, laten mensen zich daardoor ook op een bepaalde manier dus ook, hè, wat je ook met die landbouwtechniek ook zegt, ook min of meer ook foppen, ja ja ja, dat, dat is natuurlijk deels onterecht en deels terecht, hè? Ik bedoel, tijdens de, de middeleeuwen zouden wij geen, zeg maar, geen seconde overleven, zeg maar, met al die ziektes, zeg maar, die zou, en, en rare toestanden die er toen toen heersten. Maar ik denk dat het inderdaad een verkeerde gedachte is, zeg maar, om de middeleeuwen als heel, uh, als heel achterlijk te omschrijven. Je hebt een leuke, een leuke grafiek die op internet rondgaat, zeg maar is er bijvoorbeeld zeg maar, dat er aan het begin van de Griekse tijd, van de Romeinse tijd gaat de grafiek heel erg sterk omhoog qua ontwikkeling en dan breken de middeleeuw aan en dan gaat de grafiek zo plots naar beneden en dan daar gebeurt er volgens de grafiek duizend jaar helemaal niks op, op een en dan in het jaar 1500 springt de grafiek om, omhoog met de Renaissance en dan met de moderne tijd gaat, die, gaat de gaat grafiek in oneindigheid zeg maar hè. en Alsof het tijdens die duizend jaar zeg maar, helemaal niks gebeurde. Ja, ja en dat, nou, maar het laat ik wel ook zien dat, dat we misschien ook helemaal geen, uh, geen waardering ook meer hebben voor wat er toen gebeurde. Ja, dat klopt. En, uh, uh, maar je, je ziet natuurlijk ook steeds ook meer ook in, de, in de computertechnologie zie je natuurlijk ook hetzelfde van de, de grafiek van Kurzweil, die natuurlijk hè, qua rekenkracht ja. helemaal uh, vlak, vlak, vlak, vlak, vlak blijft. En dan in één keer. Omhoog, uh, omhoog gaat, wat eigenlijk ook daar natuurlijk een voorbeeld van is. Ja. ja, maar ja, maar zulke ontwikkelingen zeg maar kunnen niet plaatsvinden, überhaupt niet plaatsvinden, als er geen geen beschavingsbasis is. Hè? Zeg maar, dan kom je kom je op een meer fundamentele discussie terecht, denk ik. Zo van wat is wat is beschaving? Hè? En zeg maar, dat is de grote verdienst. Dat dat is het grote verdienste van de katholieke kerk. Zeg maar, dat die basis is gelegd, dat die ook goed is gelegd, en dat ze onze beschaving, ons ons mooie Europa, zeg maar die Zeg maar die stijle ontwikkeling heeft kunnen doormaken. Ja, want, want hoe belangrijk is, het, is dus ook die, uh, die combinatie ook van cultuur in die zin en techniek? De katholieke kerk heeft zowel uh, uh, ja, de cultuur heel diepgaand beïnvloed als, als ons onderwijs en als ons uh, de besef van de wereld, van, de, van het berekenen van de wereld, van, de, van het meten van de wereld. Zeg maar, daar, die combinatie is een gouden combinatie uh, gebleken. Ja, want want daar wil ik ook uh, daar wil ik ook verder ook met je ook over praten, ook omdat het ook een onderdeel ook uh, is ook van het boek, namelijk dat ook in die in die closures ook de eerste kennisverzamelingen ook kwamen en ook de uh, de kopiekunst ook zijn eerste zijn eerste vlucht nam. In het begin werden gewoon manuscripten gewoon overgeschreven, letterlijk, hè, maar de er werd steeds steeds omvangrijker, steeds steeds meer, steeds meer monniken deden, deden dat. dat Niet alleen met katholieke religieuze werken, maar ook met bijvoorbeeld uh, de werk uh, werken van um, Virgilius en Homerus. Hè. Uh, op een gegeven moment werden dus zeg maar uh, door heel Europa die teksten gekopieerd, zeg maar en ja, gewoon verspreid, vermeerderd. En dan krijg je dus op een gegeven moment kloosters uh, die vol met boeken staan. Hè. Zeg maar dat dat waren ook de eerste echte bibliotheken van. Uh, ja, zeg maar, die, die, die, die konden dienen als kenniscentra. Zeg maar. dan, dan, dat was weer op, hun, op dienstbeurt weer een springplank voor iets anders, namelijk een, uh, zeg maar, zeg maar, de kerk als zeg maar, uh, aanjager van onderwijs, aanjager van de universiteit zelfs. Ja, want, want dus de, de kennisverzamelingen groeiden ook echt uit tot, tot bibliotheken. En, en, uh, en dat, dat is, het mooie is dus ook dat je ook kennisverzamelingen natuurlijk krijgt van die klassieke van die klassieke werken die dus ook op die manier dus ook uh, uh, ja. ja dus ook verspreid verspreid verspreid werden. maar je zag ook dat er uh, dat er ook specialisaties natuurlijk ook optraden ja, ja je kreeg natuurlijk heel snel daar uh, ja, gewoon kenniscentra hè, op, op, op bepaalde onderwerpen en zeg maar van daaruit uh, waren er ook mensen die die, die in groepen Zeg maar dat, dat onderwerp gingen bestuderen. Zeg maar. En nu, nu voel je misschien al aankomen. Zeg maar, hè. Op een gegeven moment groeit en groeit en groeit dat. Hè. Zeg maar bijvoorbeeld, um, en Dan krijg je zeg maar, de eerste rudimentaire vorm van, uh, de, van de universiteit al, al, heel snel, komt al heel snel in zicht. Hè. Dus van mensen die um, in groepjes een onderwerp gaan bestuderen. Uh, um, en vervolgens werd dat ook gesystematiseerd. Zeg maar, net, net als de kerk bijna alles systematiseerde. Ja, ja, ja. Uh, uh, chaos of, orde maken. Uh, ja, <laughs> ja. Odo ordo, ordo Abgao, zeg maar. een <laughs> heel andere club, zeggen maar. uh, uh, uh, Ja, vervolgens heb je dus, uh, krijg je dus zo'n gesystematiseerd, uh, ja, studie- en onderwijssysteem. Dat groeide uit, zeg maar, tot het uh, bachelor- masterstelsel. Uh, zeg maar, dat werd concreet vormgegeven, hè, door het, uh, uh, zeg maar, door de, we hebben de zeven vrije kunsten, zoals het heette, zeg maar. de artis liberalis, die waren zelf onderverdeeld in, uh, in twee groepen. Zeg maar het uh, trivium en het uh, quadrivium. Zeg maar het, uh, het trivium uh, bestond uit de, uit de grammatica, uit de logica en de retorica. En het quadrivium bestond uit de, de rekenkunde, de meetkunde, de harmoniekunde en de cosmologie. Uh, dat, zeg maar, dat was het zeg maar, uh, de focus van het uh, middeleeuwse uh, universitaire onderwijs hè. Zeg maar, het bachelor systeem uh, bestond ook al zeg maar, dat was zeg maar als je iemand die zijn graad nog niet had gehaald zeg maar die was dus zeg maar de bachelor en zodra iemand uh, zijn master graal, uh, graad haalde uh, was hij dus meester in op, op die discipline zeg maar en mocht hij ook zeg maar door heel europa heen lesgeven uh, op, over, over dat, dat... onderwerp ja. ja dus dus dus op die manier deden ze ook echt ook de kerk ook aan uh, aan ook aan ook ja eigenlijk het eerste, eerste moderne onderwijs kunnen we wel uh... ja, ja ja eerst universitair onderwijs ja ja kijk daar, daarin is de kerk echt uniek in geweest hè? zeg maar onderwijs voor de elite de, voor de echte top van de van de samenleving heeft eigenlijk altijd al bestaan ook in het oude griekenland ook in het oude rome keken kijken de luisteren zullen zich dat ik afvragen van, ja. volgens mij waren er toch veel meer ja daar? ja ja nee zeg maar onderwijs als fenomeen bestond in de oudheid zeg maar in de klassieke oudheid alleen voor de elite maar de katholieke de kunst is van de katholieke kerk is dat het uh, juist uh, tijdens de middeleeuwen zeg maar voor een bredere massa uh, ja, bereikbaar werd. Hè. Het boek beschrijft heel concreet hoe zeg maar, de, de meeste studenten, uh, mensen waren uit toch, uh, toch ook de eenvoudige middens hè, zeg maar, die ook konden studeren. Zeg maar. Daardoor werd het uh, de pool van de nou, ja, hoogopgeleide van die tijd zou kunnen zeggen, zeg maar, steeds groter en kon die, zeg maar, die curve van ontwikkeling vanuit die, die beschavingsbasis hè, die kon zo steeds, verder snelle, steeds sneller groeien. Uh, kunnen we ook zeggen dat de katholieke kerk eigenlijk daarom dus ook bij heeft gedragen om stop stap te zetten van het leren naar het scholen? Zeker. Dat, uh, om, om dat op die manier ook wel, ook wel te, te zeggen. Wat je, want wat je namelijk ook wel ook ziet nu, is natuurlijk dat eigenlijk die katholieke wortels, die we nu met elkaar die jij dus ook net beschrijft, dat we die ook steeds minder zien. Waarom zien we die steeds minder? Uh, ja, dat komt deels, ja goed, een beetje ook, er wordt natuurlijk ook een beetje een politieke discussie, hè? maar het deel komt denk ik, zeg maar, omdat de kerk actief uh, naar achteren wordt gedrongen. De overheid heeft de rol van de kerk overgenomen, zeg maar, en, en de, de kerk zelf is steeds minder, steeds minder echt op de voorgrond uh, komen te staan. Maar, maar de katholieke achtergrond van universiteiten zie je nog steeds hè. Het, is ge het is geen toeval dat je bijvoorbeeld nou een Oxford zeg maar al die christelijke namen van die colleges hebt hè. De specifiek christelijke achtergrond van die van Oxford en Cambridge, een en, paar de universiteit van Parijs en dergelijke. Dat is dat is onuitwisbaar. Is is het ook niet raar omdat we het ook hebben over een katholieke universiteit dan ook in die zin, omdat we, omdat het ja, is eigenlijk, op. eigenlijk ja, is het ja eigenlijk de op ja. Ja ja ja, ja ja ja ja toch toch Um, is er nog wel een heel erg groot misverstand omtrent de kerk- en kennis, uh, kennisvergadering. Dus, dus er wordt dan, uh, een goed voorbeeld is dat uh, er wordt altijd ook ver, verwezen naar Galileo Galilei. Ja, de dat, de, ja dat, is, dat is eigenlijk altijd het, toch een beetje het klassieke, het klassieke argument. Uh, van nou, van de, de kerk die doet toch niet aan, uh, aan kennisvergaring en daar leer je toch uh, dat, uh, die, uh, dat dat zo'n echte atheïst zegt, die geloven toch in sprookjes. Nou ja, dat, ja. dat ligt natuurlijk wel wat, wat, ander, wat anders. Maar ja. toch, toch bestaat dat, dat, dat misverstand bij een heleboel mensen met dit ook als voorbeeld. Ja. Maar het, het boek beschrijft ook dat het niet klopt. Nee, Thomas Woods besteedt een, een, toch wel een aantal bladzijden aan dit, ja, deze zwarte legende eigenlijk. Hè. Um, het betreft niet zeg maar, de genocide op duizenden mensen zoals de andere zwarte legendes, maar het is toch wel een, een, een wijdverbreid misverstand dat Galilei zeg maar, echt gewoon actief de mond gesnoerd werd. Hè? Hij bracht um, wat hij uh, beweerde en wat hem ook kwalijk werd genomen, uh, um, is dat hij als feit bracht, uh, ja, wat hij bracht zeg maar, en niet als theorie. Dus De kern van de zaak is dat hij niet kon bewijzen wat hij beweerde en vervolgens ja, dat het, uh, uh, ja, het feitelijk, uh, dus, de, de, dus qua bewijsvoering, met lege handen stond. Ja, misschien ook even handig om, even voor de mensen die dat ook niet weten, ook even de relatie ook met Copernicus ook te, te leggen. Ook van waar het ook over, qua bewijs ook over, over gaat. Het ging om de vraag zeg maar, of de, zeg maar de, de aarde om de zon draaide, zeg maar, of, of, of de zon om de aarde. De aarde draaide natuurlijk om de zon heen, maar technologisch kon konden ze dat natuurlijk niet bewijzen, dus alle uitspraken daarover bleven slechts uh, theorieën uh, en ideeën, abstr en abstractie. En wat er misging, is dat Galileo Galilei in een theologisch debat ging met de adviseurs van de paus over die relatie van de zon en de aarde en waar ze stonden. En ja, kijk, dat, dat is natuurlijk zeg maar, dus hebben de priesten vertellen wat er in de Bijbel staat. Die discussie verloor die zeg maar die theologische discussie verloor die en vervolgens werd hem de mond gesnoerd. Hè. maar dat, dat dat was nooit gebeurd als je uh, zeg maar matiging zelf matiging had aangebracht en zelf al, tot de conclusie was gekomen uh, dat gewoon zijn idee zeg maar gewoon on, feitelijk het on, het, het toen een onbewijsbare theorie was. ja en en maar daarbij zie je dus ook wel weer de de de relatie ook omdat het toen ook onbewijsbaar was. ja de, wel in ieder geval de drang ook van de kerk ook om wel op zoek te gaan toch ook naar waarheid ja, zeker. Dat, uh, dat dat is daar natuurlijk een goed voorbeeld uh, goed voorbeeld lijkt me dan ook van ja, zeker, ja. maar dan is het toch maar dan is het toch raar eigenlijk dat dan ook zo'n veroordeling toch wel voor zo'n scheef beeld heeft gezorgd dat is een van de redenen waarom ook het boek vertaald is hè? zeg maar omdat soort ja legendes wordt er weer spreken met een, met een gedocumenteerd verhaal er is volgens mij geen geen echte echt ernstig te nemen wetenschappelijke publicatie die iets anders beweert, uh, maar toch ontstaat dat uh, ontstaat dat idee, hè, zeg maar in de hoofden van mensen. Ja, is er is er namelijk ook. Uh... Nou, we moeten de oorzaak vooral zoeken in politieke propaganda dan dan wetenschap of iets dergelijks? Uh... Ja, maar maar is er, want is er dan ook vanuit de vanuit de bijbel misschien ook een? Uh ook een ook een bepaalde verklaring ook van van toch ook wel het zoeken inderdaad ook naar die naar die waarheid het ook zoeken het blijft ook, ja, ook ja het is natuurlijk als christen is het je plicht zeg maar nou ja als christelijke wetenschapper, zeg maar is het uh, is het je plicht om zeg maar de schepping te onderzoeken hè? zeg maar dat zijn hele concrete uh, theologische uh, uh, ja, geboden feitelijke zeg maar die dan een hele praktische uitwerking hebben Um, de, de katholieke kerk brak ook um, onder druk van het evangelie, onder druk van de theologie, um, met de klassieke oudheid, hè? bijvoorbeeld Aristoteles. Aristoteles was bijvoorbeeld van mening dat je alles uh, kon weten door deductie. Dat, dat is op zich, is dat, ja, je kunt veel weten door deductie, hè? je kunt de redenering volgen en en Vanuit die redenering kun je vervolg ja, dingen concluderen, maar om dingen echt te weten moet je op een gegeven moment iets iets, iets ook daadwerkelijk concreet meten. Hè. Je moet zeg maar de als je de oppervlakte van een huis wil weten, dan moet je met een meetlat meten zeg maar hoe, ja, hoe, hoe groot het huis is, hoe, ja. hoe groot het ja, huis ja, is, wat de is. Ja. Ja, ja. Om, uh, dus je, dus je, hebt, je hebt in ieder geval meer nodig dan. Ja, je hebt meer nodig dan alleen je kopie. Zeg maar. je, ja. je, je hebt ook zeg maar, je zeg maar je grijze massa nodig, maar ook daadwerkelijk een meetlint en, en ja ja ja, instrumenten ja heb je, een instrument ja. een instrument ja zo krijgen we zo'n bibliotheek aan kennis ja en zo krijgt dus ook die die kennisverzamelingen die die, die je die natuurlijk ook ook hebt kunnen we nu ook zeggen dat een heleboel van die uh, kennisverzamelingen in die zin dus ook uh, vermoderniseerd ook zijn dus dan een heleboel dus uh, dus dat ook de de kennis dus je je beschouw, je beschrijft net bijvoorbeeld ook, uh, bijvoorbeeld ook het werk van Homerus bijvoorbeeld hè, wat dan ja. ook in zo'n in zo'n verzameling ook uh, ook optreedt wat dan ook hebben wij dan ook een, een kanon ook uit ontstaat ja. uh, maar je ziet natuurlijk nu dat die die kanon die in ieder geval ontstaat en ook dat die uh, dat dat die heel erg ook doordrongen natuurlijk nu ook worden van in de hedendaagse in de Hitlerse maatschappij van dan wel modern gedachtegoed ja. dan wel dat de kanon zelfs al helemaal wordt afgebroken. Uh, als je nu het hele boek pakt. Hè? Ja. Uh, want we hebben namelijk nu eigenlijk nu gesproken natuurlijk ook over dat ook, de, uh, ook over de over de tijd natuurlijk ook van de van de middeleeuwen. Uh, schatten wij die middeleeuwen, schatten wij die niet ook gewoon ja, verkeerd ook in? in die zin hebben we hadden het er net ook al even ook over van van dat het dat het natuurlijk ook veel meer uh, uh, dus dus dat hij echt echt dus dat het ook wel over de uh, dat veel meer juist ook die die nadruk ook op de verlichting ook ook ligt maar maar we schatten toch op de een of andere manier toch nog wel steeds ook die die middeleeuwen dan verkeerd in en dat is toch wel gek ook als we nu ook horen hoeveel kennis er eigenlijk ook uit die middeleeuwen is ontstaan ja ja, ja het is echt we uh, zijn ongelooflijk veel mystificaties en misvattingen Um, wat mensen in hun hoofd hebben zitten, zeg maar, is denk ik, aan de, ene, aan de ene kant hebben ze het onderwerp niet goed bestudeerd. Aan het andere werp waren er ook gewoon dingen, ook echt, mis, echt misstanden in de middeleeuwen. En, aan de andere, en als derde heb je natuurlijk de invloed van de katholieke kerk. En, en het is soms niet helemaal helder, zeg maar, wat nou precies wat is. Hè? Zeg maar, wat nou precies de ene ontwikkeling is vanuit de katholieke kerk. En wat nou precies de... Zeg maar de ontwikkeling is, of in elk geval de, de, de toestanden die nou precies werden teruggedrongen. Hè? Mm -hmm. bijvoorbeeld, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld de, de drijftest. Hè? Het, uh, veel mensen denken dat, uh, in elk geval, het is een populaire gedachte om te denken dat zeg maar, de katholieke kerk zeg maar, op, op het idee kwam van die, die drijftest um, om, om heksen te vervolgen. Hè? Zeg maar, de, het idee van de drijftest is bijvoorbeeld dat als je een, uh, iemand hebt die, voor, die, die beschuldigd wordt van maagje, en dan nou, heb, heb je die beschuldiging en, en diegene die kan zijn onschuld bewijzen door in de rivier te gaan zwemmen en als diegene daar ja, verdrinkt en, en overlijdt dan is diegene geen maagje omdat zijn lichaam zwaarder is dan het water en als diegene wel een maagje zou zijn zeg maar dan zou die drijven en, en ja, en omdat hij zeg maar magie dus, dus was, werd hij dus op de, op de brandstapel gezet. Maar dat is zo'n typisch voorbeeld van een ontwikkeling die, um, zeg maar die, ja, zeg maar, die opzij is geschoven door de katholieke kerk. Maar mensen hebben wel het idee van zeg maar, de, de middeleeuwen zijn katholiek en alles... Alles wat in de middeleeuwen gebeurde uh, was dus de schuld of heeft dus te maken met de katholieke kerk. En, en dan krijg je inderdaad een vreemde grijze brei van inderdaad misverstanden en, en halve waarheden. Uh, en ja goed, het is goed dat het boek er is zeg maar om, om daar een beetje, een, beetje, een beetje orde uit die chaos uh, te scheppen. Ja maar het, is, maar het is dus ook blijkbaar toch ook voor een heleboel mensen toch ook heel moeilijk. Uh, want, uh, dan, want er wordt natuurlijk ook inderdaad ook uh, beschreven ook in, in het boek ook de... Uh, want, want Thomas Woods is natuurlijk ook van nature een econoom. Ja. En hij beschrijft erin ook heel kort de, uh, de economie als zijn ook een katholiek fenomeen. In ieder ja. geval de oorsprong, de oorsprong daar, daarvan. Uh, maar is het, is het dan toch niet heel erg moeilijk en is dat ook niet ook het, uh, het lastige ook van het boek, inderdaad, wat je eerder dus ook zei, ja. van wat valt er nou wel toe te schrijven aan de katholieke kerk en wat niet? Ja. Ja, je hebt op een gegeven moment heb je dus, zeg maar, de opkomst van, uh, zeg maar, in Spanje heb je natuurlijk die theologen die dan zeg maar, onder druk van de, het evangelie, van de theologie, uitspraken doen over, uh, over rijkdomverzameling en over, uh, over handel. Hè? Het, uh, het boek noemt zeg maar, de school van Salamanca. Thomas Woets zeg maar, heeft een heel hoofdstuk over economie, hoofdstuk 8. Hij noemt zeg maar, in de eerste twee bladzijden: begint hij al direct over de Oostenrijkse school. En, zeg maar, en de rest van het hoofdstuk wordt bijvoorbeeld beschreven hoe onder druk van katholieke ideeën zeg maar het vrije marktdenken uh, ontstaat. Waar hou jij nou, uh, uh, want ik zelf persoonlijk toen ik het boek las, geval, ik haalde echt het meeste ook uit, uh, dus vooral ook het, het deel het, over technologie. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf ook een, die je achtergrond ook heb. Maar als jij nou het boek pakt, waar hou je nou ook het meeste uit eigenlijk ook uit het boek? Uh, Poef. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het hoofdstuk over, uh, over architectuur heel mooi. Goed, ik, ja, goed, ik ben een beetje romanticus wat dat betreft. Ik vind dat, zeg maar, Thomas Woods uh, beschrijft in het hoofdstuk over architectuur. Hoe, zeg maar, met een... Uh, ja, met met inzicht van de symmetrieën en met regelmaat. En ja, wederom die rust, hè. Zo om die regelmaat toe te passen, hè? zeg maar, in de architectuur zeg maar, van, van de kerken, van, van gebouwen, zeg maar, uiteindelijk ook, ook andere gebouwen later, hè? dat die verschillende kerkstijlen zijn opgekomen. En zeg maar dat de... dat de, als op een bepaald moment de zon passeerde, zeg maar, dat dan... de verschillende delen van het glas in lood zeg maar, werd belicht, zeg maar, hè? zeg maar. Het is echt heel mooi, heel mooi en heel fascinerend hoe, de, hoe ze dat in de, in de middeleeuwen al konden hè? je zeg maar zonder computers, maar wel, maar wel met een verstand, zeg maar, wel met, met die met die beschaving in zich, met die rust en orde in zich, om dat om dat toch te doen. Hè? Dat, uh... Ja, dat, dat dat zie je ook tot, tot op de dag van vandaag. Ik denk dat dat uh, dat dat sowieso ook altijd ook als je mensen meeneemt ook naar een kerk ja. en je en je ziet inderdaad, mensen worden ook altijd wel, ook wel overrompeld ook op het moment dat ze ook zo'n kerk ook binnenlopen, ook van de grootheid natuurlijk ook en van de ja. van de inderdaad ook zaken ook zoals glas en lood ja ja dat is inderdaad uh, heel mooi je zo uh, moderne kerken zeg maar die weer spiegelen zeg maar meer de ook zeg maar ook de moderne architectuur ze hebben de, de kerken die meer lijken op uh, ja veemarkten zeg maar gewoon de, de, de, de kerk in mijn geboortedorp Apeldoorn zeg maar stond op een gegeven moment uh, er was een vierkante doos en daar op, op de grond waren grintegels en op de grintegels stonden de plastic oranje stoeltjes zeg maar dat is echt gewoon loodrecht er tegenovergestelde <laughs> ja, ja. van zo'n mooie prachtige middeleeuwse gotische kerk zeg maar met zeg maar die tot in de hemel rijkt bijna zeg maar en en, en de lichtstralen zeg maar het uh, het binnenwerk zeg maar dus zeg maar belichten, zeg maar en ook nog een keertje op specifieke tijden, zeg maar op een specifieke manier belichten, zeg maar dat is ja, ja. ja, dus is weer een heel, uh, een, ja. heel uh, een heel een heel ander iets. Nou, kortom, kortom om het al. Uh, volgens mij is het in ieder geval, we hey, hebben in ieder geval beiden ook kunnen concluderen van het boek is volgens mij een absolute, uh, absolute aanrader ook, ook ja. voor uh, voor mensen in ieder geval die, het, uh, uh, die het in ieder geval ook aan willen schaffen. Dus nogmaals voor ook voor de voor de mensen en ook voor de kijkers thuis. Dus de de bouwmeesters van Europa van Thomas Woods. Zo Wim, ja. uh, nou we hebben gereld van uh, zitplaatsen en van uh, gesprekspartner. Ja, ja. ja. een uh, andere setting inderdaad. Heel, heel leuk. Wonder, ja. Ja. ja, want uh, er was nog een ding wat, um, wat ik jou wilde vragen. Je hebt ja. natuurlijk, um, voor net met het interview met de vertaler Erwin Wolf, heb jij het boek helemaal gelezen ja. uh, en uh, daardoor had ik eigenlijk nog wel vragen aan jou. Ja. Dus uh, onder andere de vraag uh, ja, als uitgever, uh, en die titel is heel, uh, heel duidelijk, de bouwmeesters van Europa, de geboorte van een beschaving uit de katholieke kerk. En als je dat boek uh, leest, dan ben ik benieuwd uh, uh, of, of het boek de titel waar maakt voor jou als lezer. Ja, dat, uh, ik, denk, ik denk allereerst Tom, dat uh, ik vind het een heel contrair boek. En ik denk dat het daardoor dus ook goed ook is dat het nu uit wordt gegeven. En ik zal je vertellen waarom. Op het moment dat je nu kijkt hè, wat is nu de tendens in de in de markt? Dan zien we dat uh, uh, Spengler natuurlijk met uh, ondergang van het avondland. Dat heeft natuurlijk veel impact ook gemaakt met uh, de grote opkomst ook in Paradiso. Ja. En uh, wat we heel erg ook in de in de media op dit moment ook zien, zijn eigenlijk uh, een heleboel neergang. Uh, van nou, we, we leven toch in een periode van neergang en en die neergang, die wordt ontzettend erg beschreven. En uh, wat maakt dit boek nou contrair en ook zo leuk, is dat er wordt niet een, het zoveel als een neergangsverhaal wordt hier beschreven. Nee, er wordt een verhaal geschreven van, hoe bouw je nou zoiets eigenlijk uit barbarij, hoe bouw je nou zoiets op? En ik denk dat juist ook dat maakt het boek heel erg contrair. Maar ook ontzettend ook leuk, omdat je namelijk een keer leest... Uh, van oké okay, er is een er is een gedachte er is een er is een uh, er is een idee hoe bouw je nou zo'n idee uit en ik denk dat dat ook de grootste bijdrage ook is geweest ook van tom Woods in die zin van dat uitbouwen van het idee hoe doe je dat nou en dat en dat en dat staat hier uh, in, in, in een in ja, een in een mooi in een mooi verhaal staat het hier uh, hier in die zin ook in ja, dus jij zegt. Uh, de, uh, uh, uh, kun, kun jij kun jij uh, analyseren wat dat uh, wat dat idee. Uh, ja, dat is natuurlijk niet in in in één woord. Het is niet een idee als uh, in in één zin of zo te vatten. Maar wat nee. wat is de idee aan de aan de basis van Europa denk je? Uh, dat is natuurlijk een ontzettend een ontzettend brede vraag hè, van van ja. wat is nou het idee aan de basis van Europa. Maar ik denk dat uh, dat dat in ieder geval een, een het begin in ieder geval is, is in ieder geval, en ik denk dat dat ook de, de grote bijdrage ook is uit het, uit het boek en ook uit de eerdere gesprekken die we zo dus hebben gehad, van dat je, uh, dat in ieder geval de chaotische situatie waarin we nu zitten, dat daar in ieder geval orde in moet komen. Uh, en, en hoe die orde dan eruit dan, uh, dan moet komen te zien, daar is dit en ook juist ook de katholieke kerk, is daar... Een, een mooie een mooi voorbeeld van en maar zeg je dan hè, dat dus de in in eind uh, uiteindelijk die die uh, implosie van het romeinse rijk en dan heel langzaamaan weer de opbouw naar een uh, naar een nieuw europa dat dat die kans zich nu weer voordoet in feite ja ik denk ik denk het ik denk wel dat die kans zich voordoet dus in in die zin zie ik dus ook wel wat wat dingen ook wel in die in die ondergang uh, maar ik denk wel dat uh, en dat er ook altijd een soort van mythe is van dat alles in één keer zo omdreigt te vallen. En het gekke is ook altijd dat op het moment dat je uh, mensen vraagt bijvoorbeeld naar voorspellingen... ...ook omtrent klimaatveranderingen, maak ik even een zijstapje... ...dat een heleboel mensen gelijk zeggen van... van ...oh, maar dat, dat duurt toch nog zo lang of dat duurt nog zo lang, duurt, duurt nog zo lang. En daar kunnen we dus de mythe van het verval en ook de snelheid van het verval kunnen wij daar... Best, daar hebben mensen in ieder geval een goed oog voor. Maar op het moment dat je vraagt: van nou, hoe, gaan we, hoe gaan we nu om met de westerse beschaving? Dan is in ieder geval dat, dat timingsaspect daar een stuk moeilijker. Van nou, uh, uh, van nou de, de euro die is, uh, moet je bijvoorbeeld met eurovoorspellingen, wat ik net ook heb, van nou, wat is nou je visie op Europa. Uh, dan zie je bijvoorbeeld hoe vaak de euro al wel niet dood is voorspeld, maar de bottom line is wel nu van, we hebben, we hebben, hem, we hebben hem nog, ja. dus, dus de, er zit een, een timingsaspect aan wat, uh, wat, wat, wat, wat in ieder geval niet, uh, ja, wat, wat, waarbij ik dat heel moeilijk, heel moeilijk vind. Uh, dus ik denk wel nog dat we, we gaan nog wel verder in verval raken, maar er is een, re, er is een resetknop nodig om in ieder geval weer uh, een, een, een herstelprocedure in te gaan van nou, waar moeten we na, naartoe? En ik denk van, nou, dat de moderniteit dat moeten, we wat meer, hè, dat moeten we wat meer afstand van nemen en ik denk dat dit uh, een onderdeel ook is hoe je dat misschien ook vanuit een wat meer religieus perspectief ook weer zou kunnen opbouwen. Thomas, Thomas Woods geeft natuurlijk niet uh, een, een perspectief van nou we zitten in een beschaving in verval en dit zijn de ideeën om, hem, om het, om het uh, te herstellen, maar uh, jij, jij zegt het min of meer wel. Eh, wat denk je? Kun je, kun je lijnen uit, uit zo'n boek halen om uh, uh, als antwoord op die vraag die je eigenlijk net, uh, net poneerde? Nou, wat ik, uh, wat je, nou kijk, wat, wat ik, uh, wat je wel in het, in het boek merkt, uh, en dat is dat is wel iets wat waar, waar ik het ook in het gesprek met Erwin ook over, over had, en wat ik wel lastig ook nog vind in te schatten, is hoeveel is, uh, is, het, is nu in ieder geval ook daadwerkelijk ook wat de katholieke kerk ook heeft, uh, heeft gedaan en ook heeft bereikt. Dus dat, dus dat is iets, uh, daarover moet je in ieder geval ook op veel onderwerpen moet je goed ingelezen zijn. Maar dat vind ik ook alweer het verdienste van het boek, is dus ook dat je ook ziet dat er in ieder geval beschreven ook wordt van in hoeveel onderwerpen ook die katholieke kerk ook zit. En dus ook dat op het moment dat je ook een plan ook in ieder geval gaat, gaat gaat maken in ieder geval om in ieder geval een soort van reset te beginnen. Dat je dat heel omvangrijk ook moet doen, maar dat je dus ook een heel groot team ook nodig hebt ook om al die stappen ook te doen. Ja, ja, ja. Um, en van al die thema's uh, zijn er zijn er zaken die helemaal nieuw voor jou waren of die, uh, nou, die heel juist die jij erg interessant vond? Nou, waar, waar ik het ook in het, in het gesprek ook met, met Erwin ook over, over had, uh, wat ik wat ik heel interessant vond, waren juist de. Uh, vond ik juist ook het, de technologische kant, die vond ik heel erg interessant. Ik denk dat je, uh, mm. dat we, dat we, die monniken als uitvinders. Die monniken als uitvinders, maar ja. ook dat je echte, uh, echte groepen ook had. En ook echte, echte closures van, nou hier gaan wij dit en dit en dit in bereiken. En als ik nu naar bijvoorbeeld Nederland kijk, naar, mm. de, naar, de, naar de huidige situatie, dan zeggen we van, nou wij zijn een kenniseconomie. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk een heel vaag begrip, van ja, wat voor kennis, wat, wat, wat kunnen we? En dan, en dan er wordt er gezegd van, misschien nog van, nou ja, we hebben, we hebben een paar dj's die kennis, dit wel leuk. Kennis als een container. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. En terwijl ik zeg van, uh, kijk, deze mensen die hadden een veel duidelijker beeld van, nou, dit gaan wij maken. Ja. En dat gaan we plannen. En, en ze en hadden er... het nog niet, ze hadden het nog niet uitgevonden, maar ze wilden het wel. Ja. Ze, en, ze wilden en, daar en, wel naartoe. En er waren in ieder geval ook uh, geef eens voorbeelden als je nou nou uh, er waren in ieder geval bijvoorbeeld ook kennis ook uh, verzamelingen ook van kennis hè. Dus de uh, bijvoorbeeld ook op het vlak bijvoorbeeld van medicijnen bijvoorbeeld daar was, was er in die in de uh, in de middeleeuwen dus ook echt dus ook een uh, kennisinstituut. De, de frans naam ontschiet mij even dan moeten we moeten we zomaar even in het, in het boek ook even terugkijken maar uh, waarbij er in ieder geval ook voor medicijnen daar de centrale plek was. Van, nou, daar gaan we alle kennis verzamelen. En uh, dat, daar gaan we in ieder geval ook, daar dus ook de ontwikkelingen maken. En ik denk dat je in de Verenigde Staten heb je wel meer van de, de steden met specialismen. Dus je hebt Hollywood, echte de, de, de, de, de, de Hollywoodcultuur bijvoorbeeld. Je hebt Silicon Valley. Je hebt Detroit voor de auto's. Uh, in New York wordt dan, als ja, dat is dan wat algemener, maar ook meer ook als, als, als zaken, hè, zakelijk centrum wordt dat, wordt dat gezien. Maar je hebt in ieder geval wel echte steden die op hun beurt allemaal hun specialisme hebben. En wat ik in Nederland heel erg mis is steden met concentratievermogen, met concentratievermogen ja. en juist dat dat vermogen wij, wij ook om willen niet te iedereen tevreden stellen. Een plukje hier, een plukje daar, een plukje wat hier. werkgelegenheid en, en, en maar, maar geen surplus meer. En, en je ziet daarom ook dat bijvoorbeeld ook plekken ook zoals de de Zuidos bijvoorbeeld, dat zijn hele gemaakte plekken ja. en en je je voelt daar toch niet niet echt de echt het, het, het het, is ook, het doet allemaal heel keel ook aan. Okay. Terwijl daar wel alles bij elkaar zit. Terwijl er wel alles bij elkaar zit. En uh, de Eindhoven probeert het ook heel erg kunstmatig ja. natuurlijk ja. ook met technologie. Ja. Maar je merkt, er zit een heel erg groot nep aspect aan. Ik, ik weet hmm. niet hoe je dat dat. Ja, wat is het verschil tussen de autostad Detroit en en, en de, de Tech Campus in Eindhoven bijvoorbeeld? Nou, wat je wel ziet is natuurlijk dat. Uh, Detroit heeft met Ford natuurlijk... Een bepaalde geschiedenis bijvoorbeeld. Ja. Hè? ja, maar Stuttgart heeft het ook. Hè? Is dat ja, niet? Ja, wat ja. Is dat uh, die autostad? Uh, ja, uh, je hebt uh, uh, ook van uh, uh, van Porsche heb je. Uh, ja. Even kijken. De, oh, die staat ons schiet schip even. Van de, uh, niet wijzig, maar nog iets. kan nou, ja. je mag niet ja. Ja. Uh, Maar dan heb je net ook ook bepaalde bepaalde bepaalde steden in ieder geval ja. Die, ja. die die daar. Uh, je hebt Milton Milton Keynes. Dus daar zit natuurlijk een heleboel. Uh, een heleboel auto en ook Formule 1 uh, fabrieken die mm. daar natuurlijk ook uh, ook op staan dus ik denk dat je de dus daar heb je wel niet voor dat dat concentratievermogen ja. maar maar zou jij bijvoorbeeld nou echte echte in nederland echt nog nog echte steden kunnen opnoemen die echt ook dat die vorm ook van concentratie ook nog ja. hebben Vroeger? Ja, weet je voor mijn idee is dat toch ook <coughs> uh, een, een uh... Iets wat heel erg geworteld is in de maakindustrie. Hè? Dus die, die auto's, mm. de katoenweverijen of de. de, de, de, de Tilburg Enschede, de, de, de oude.. Ja. Delsbouw. Zou je misschien dus nog kunnen zeggen? Ja, oké, okay, maar dat is toeristisch. Ja, He, maar klopt, maar ja. wat mij betreft, uh, nu je dat zo zegt, denk ik erover na. Denk ik, wij hebben in Nederland zo vol ingezet op die kenniseconomie dat we eigenlijk de onderhuidse structuren die je in de maakindustrie. ...nog echt zag. Dus die, het concentratievermogen, het elkaar aanvullen, uh, kennisuitwisseling en ook kennisopbouw. Mm. Juist door dat heel sterk te concentreren uh, lokaal gezien. En dat zie je dus wel in Amerika en Silicon Valley. Zelfs in uh, Israël, Tel Aviv, waar heel mm. veel high-tech uh, kleine bedrijfjes uh, in, uh, bij elkaar zitten... ...en ook heel veel nieuwe bedrijfjes bijkomen. Maar daar doen ze dat dus wel heel goed. En dat, he mm. en dat hebben wij niet. Wij, uh, ja, wij, wij mm. denken in... Uh, uh, wij denken niet in, in in in het maken ook niet het maken van kennis mm -hmm. en in het uh, produceren van uh, van die kennis maar ook uh, dat valt me ook in, in het boek op technologie en cultuur moeten verbonden zijn ja dat is dat dat is een, een dat is de gouden combinatie en ja. wat je heel erg ziet is natuurlijk en dat komt door door de nederlandse handelsgeest mm -hmm. is dat Nederland heel erg vereconomiseert. Mm -hmm. En ik denk wel dat je door de uh, door juist technologie en cultuur als twee pijlers te krijgen, dat je daardoor wel de uh, veel, veel meer innovatie ook krijgt en een veel meer unieke element ook hebt. Ja. En, ja. en ik denk dat, ook niet dat dat, dat, dat, dat ook het boek ook wel duidelijk ook maakt, dat ja. je hebt, en cultuur heb je nodig, en ook een soort van groot intellectuele masterplan dan ook alleen management um, en dat je dan pas ook echt tot hele ho hoge hoogte kan stijgen en dat het ja. niet um, zoals je nu ziet van er worden wel allerlei producten gelanceerd maar er zit er zit veel te weinig filosofie meer achter ja. en dat dat dat valt mij van een heleboel bedrijven valt mij dat dat tegen en ook de fair trade uh, beweging of de groene beweging of er zit voor mij filosofisch net even te weinig onder. En dat, ja. dat laat dit wel zien. Ja, maar zou je niet kunnen zeggen dat alleen uit een, een, een soort van integrale cultuur... dat daar een, een technologische opbouw op kan uh, groeien? En, en zonder een zonder cultu cultureel fundament... ja, he, raken we eigenlijk onze, onze rol als, uh, als technologieproducent en, uh, kwijt... en zijn we eigenlijk alleen nog maar technologieconsument ja dat dat uh, ik denk dat je dat je zeker ook ziet ook dat we ook steeds meer consu consumenten worden uh, en dat ook het echte het echte opbouw en opbouwen maakgedrag uh, dat dat uh, dat ook steeds steeds moeilijker ook wordt ja. en en wat wat je ook in het boek natuurlijk leest is dat je uh, is dat er is dat er ontzettend veel moeite ook wordt gedaan en daarom wordt ook dat proces dus ook over de over de eeuwen ook beschreven en ook niet ook in een paar in, in een paar jaar of zo. Dus dat is ook heel goed ook om de getallen ook in de gaten te houden. Um, hoe moeilijk het is om daadwerkelijk iets op te bouwen. En dat de denkkracht die het ook nodig ook heeft ook om, ondanks dat je het hierin snel leest, dat de denkkracht om iets op te bouwen is gewoon verschrikkelijk belangrijk, verschrikkelijk moeilijk. En, en, en, het, en het is ook echt gestoeld op soms wel een beschaving van duizenden jaren of een. Een bouwproces van duizenden jaren. Ja, en waar ik wel bang voor ben ook met het te economisch denken. Het klinkt bijna als Jesse Klaver eigenlijk ja, ja. Met, het, he, met het toenemen van economisme. Maar ja. het, wat je wel ziet is daardoor dat, het, uh, dat het, het snel even dingen willen doen, het uiteindelijk toch niet gaat toch niet gaat worden en dat je dus blijkbaar wel je, je moet je moet daar gewoon je moet je moet over een heleboel dingen gewoon wat langer nadenken dan ja. dat wij nu het liefst toch toch willen willen denken ja zie je misschien mogelijk parallellen met, uh, uh, met uh, andere beschavingen laat ik zeggen de Chinese ja Russisch, Russische is toch wel heel Europees maar er uh, staat er ook deels los van ja. waar, uh, waar, waar dat cultuurbehoud veel uh, uh, ...ja, ik, ik suggereer dit maar... ...maar waar dat cultuurbehoud veel, um, uh, veel nadrukkelijker is nagestreefd... ...en tegelijkertijd uh, een, een, een, een, een zelfde soort planmatigheid in die economie en in die technologie zit... ...als dat de monniken het hadden in de middeleeuwen. Uh, is, dat een, is dat een parallel die ik trek of is dat een uh, verkeerde... Nou, ik denk dat je... Um, ...waar het aankomt bijvoorbeeld op, op China nu... ...zou ik zeggen van daar zit inderdaad veel meer... een een plan achter de dingen die die gedaan die gedaan worden en daarom is dus ook de uh, de Chinese samenleving, in die zijn ook veel minder chaotisch ook dan uh, de westerse samenleving ook omdat daar lopen ze wel in lijn daar lopen ze daar zit een, uh, een bepaald groter gedachtegoed uh, goed achter het is weliswaar niet mijn gedachtegoed maar daar zit in ieder geval ik denk wel dat een plan is in ieder geval beter dan geen plan ja ja ja en uh, dus dus ik zie daar in met china zie ik daar wel parallellen in. behalve uh, uh, de technologie uh, wa waren er nog andere dingen die uh, noem, dat noemde je als eerste nou wat ik uh, wat, wat ik in ieder geval uh, uh, heel interessant vond en dat wilde ik dus ook expliciet dus ook weten ook in dat uh, vraaggesprek ook met met erwin dus ook de emotionele kant ja. van het onderwijs uh, of in ieder geval van van hoe, hoe leer je iets uh, en ook hoe bouw je dus ook kennis ook op en hoe wordt er in ook de beoordeling gedaan is is het ook niet een kwestie van uh, wil je wil je heel graag hier onderdeel van zijn uh, gaat er een uitnodigende werking vanuit nou wat ik nou we, kijk wat ik met een heleboel boeken heb en uh, ook andere mensen ook uh, hebben is dat mensen laten zich heel erg uh, geestelijk toch ook wel gijzelen door bepaalde denkbeelden die ze in hun hoofd hebben mm. uh, en doordat ze zich zo geestelijk ook laten laten gijzelen kunnen ze wat mij betreft bepaalde werken niet lezen dus en dat heeft het verschil dat is een verschil tussen het opdoen van kennis en het daadwerkelijk ook ergens in geloven en ik denk dat wat uh, het boek ook aantoont is is dat je je doet er niet ook alleen kennis mee op hè, van hoe, hoe bepaalde dingen ook zitten, maar je, er zit ook een heel erg geloofsaspect aan. Van geloof je ook in die zin wat er nou, wat je nou aan het lezen bent? Of ja. Ben je alleen maar kennis aan het vergaren ja. over hoe Thomas Woods denkt? Mm -hmm. en, uh, en dat dat vind ik een dat dat dat is in ieder geval ook iets wat mij zeker ook in een boek ook is bijgebleven van dat je dat. Uh, dat, dat, dat er moet er moet hè, er wordt te weinig aandacht aan besteed aan het aan het verschil tussen iets iets kennen en iets geloven. Mm. Ja, maar hoe zie je dat uh, hoe, hoe zie je dat voor je hoe zou dat kan dat uh, in in ons onderwijsmodel ook? Uh, nou dat is het uh, dat is dus het probleem ook van het onderwijs is dat wij denken steeds meer in een relatieve waarheid. als je aan, aan studenten tegenwoordig vraagt is 2 plus 2, 4? Dan zeggen ze, ja, uh, zoals wij het hebben geleerd, wel, maar... <laughs> kunnen ook Om deze en deze en deze redenen kunnen het ook zijn. Uh, kan het ook 5 zijn. En uh, dat negeren van absolute waarheden... Uh, en dat is dus ook het, het verschil dus ook tussen dingen in je opnemen en dingen geloven. Nou, ik geloof in absolute waarheden. Mm. En... Uh, en dat laat dus ook het boek ook zien, van dat je moet, uh, je hebt ook absolute waarheden ook nodig. En dat wordt dus ook echt in die zoektocht ook, en ook met Galileo Galilei beschrijft dat dus ook, uh, yeah. ook die case ook, van ja, yeah. je moet echt absoluut, moet je op zoek gaan naar die waarheid, mm -hmm. om hem ook daadwerkelijk te, te vinden. Yeah. En, en, uh, en dat vind ik ook een hele mooie zoektocht.